En de oprichter van speelgoedzaak Toys R Us is overleden. De Amerikaan Charles B. Lazarus overleed een week na de ondergang van zijn bedrijf. Toys R Us heeft een miljardenschuld en gaat alle winkels in de VS sluiten. Lazarus begon kort na de Tweede Wereldoorlog met een winkel... en snapte al snel volledig over op speelgoed. In 1957 begon hij de eerste Toys R Us. Hij schreef de R in het logo bewust in spiegelschrift... zodat het leek alsof een kind het had gedaan. Gelsby Lazarus was 94 jaar. Het weer nog bewolkt en lokaal kans op wat mist. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Overdag eerst bewolkt, later ook kans op zon. Maar aan de zee kan het licht gaan regenen. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Max.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 Nou krijg ik dus een mailtje van Marja. Die zegt dat Catharina Valente is overleden in het jaar 2000. Jij, nou, wil, nou wil ik toch wel graag weten of ze nog in de tachtig gelukkig is... in uh, Zwitserland, was het? Of Oostenrijk. Of, uh, of dat ze er inderdaad al een hele tijd niet meer is. Mocht, uh, mocht iemand het nou zeg maar even het beslissende antwoord willen geven... 0800-1121. Of um, kan ook altijd omroepmax.nl Twitteren kan of contact zoeken uh, via Facebook, daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En je kunt altijd komen chatten via wwwomroepmaxnl Nachtzuster. En er is natuurlijk de NPO Radio 1-app. En uh, die heb je misschien wel al op je mobiele telefoon. Nou, dan kun je berichtjes sturen... en die verschijnen als mooie regeltjes hier voor mijn neus. Dus als je nog iets bij wil dragen, stuur even een appje. Het kost niks. Het is een kleine moeite en een groot plezier aan deze kant. Um, Ton die is op zoek naar het liedje over de paashaas... en een prachtig roze ei dat hij vroeger zong in de jaren 50... En Jozef is ook op zoek naar een liedje dat hij zong in de jaren 50. Ischi, sunt eindje, novelli. Mijn Latijn is niet heel vloeiend, maar mocht je het bekend voorkomen. 0800-1121. Gert wil weten of die peper door het eten van zijn kip kan doen, want ze is verkouden. En Raymond wil weten of elektrisch rijden al rendabel is of dat er nog te veel energie verloren gaat. Uh, Jan wil weten of als hij een vlag plant op Mars... of het dan zijn gebied is. En of de aardbevingen in Groningen en de mijngangen in Limburg... niet samen een grote ramp kunnen veroorzaken voor Nederland. En Jan, die had ik net aan de lijn, die wil graag weten... waar de uitdrukking op je tandvlees lopen vandaan komt. 0800-1121 is het nummer...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 Een night to remember Shalemar was dat. En hopen dat dit dat ook is. Dat dit dat ook is. Dat dit een nacht is om te onthouden. Dat hopen we altijd maar. Jan. Goedenavond. Hallo. Met, met Jan uit Zaltbommel. Zeg het is Jan uit Zaltbommel. Ja, ik ja. heb hier een liedje van de paashuis voor me liggen. Nee. Het is wel van heel lang geleden, absoluut. Ach. Of dat het dan uit de jaren 50 is... en dat er ook een paar zijn voorkomt, dat heb ik dan niet. Maar het is een leuk liedje van Hettie Schuier. En het staat in de bundel van Hoi, een lied. Het is uitgegeven door de keelsvereniging. En dat heb ik in mijn kweekschooltijd uh, gekocht. Ja, moeten kopen. Moesten zangbundels kopen en oefenen. Oh. Zo ging dat in die tijd. En uh, ik heb het... Uh, Gisterenmiddag nog zitten oefenen, want ik ben bezig met paasliedjes. En ik heb nog een heel leuk paasliedje, dat is van Jules de Korte. Maar wacht even, even Jan, wacht even. Eén ding tegelijk. Je hebt een paasliedje, maar zonder de paashaas? Ja, maar het gaat over de paashaas. Maar, maar wat, wat, want je zegt zonder, maar zonder wat dan? Een, een, een, een paasheid komt er niet voor. Zit niet ik een dat schitterend stuk, roze paashaai in? Dat staat er niet in, maar het gaat wel over de paashaas. Nou, um, zing het even voor, dan kijken we even of het dezelfde is. Ik rol net uit mijn bed. Ik heb er een stemfluitje bij gepakt om een beetje op toon te kunnen blijven. En ik zeg al, ik ga het proberen. De paashaas, de paashaas, die is weer in het land. En aan zijn ene pootje, daar hangt een grote mand. Die mand zit vol met eieren, bim, bam, bijeren. En volgend jaar komt hij weer om, bim, bam, bom. Dat is het is echt een heel leuk paasliedje, maar het is een ander paasliedje. Ja, dat klopt. Dat, klopt. <laughs> dat heb ik van tevoren al gezegd. <laughs> ja, maar um, ja, dus het is, het is, uh, dit is een liedje wat we kunnen vinden in dat bundeltje. Ja, ja van zeg, de Geroldsvereniging. Kun je het nog een ja. keer zeggen wie, van wie dat bundeltje was? Want uh, daar krijg ik weer uh, vragen over, het dat het weet is, ik nu al. Het is een uitgave van de Geroldsvereniging. Het heet Hoi, een lied. Het is een prachtige bundel en het komt uit muziekhandel Spiro in Den Bosch. Nou, zoiets unieks dat heb ik van mijn leven nog niet meegemaakt. Het was een winkeltje waar twee zussen, twee Joodse zussen, een, ja, een stiel hadden. Er stond een piano in de hoek van, van de winkel en de ene zus die babbelde de hele tijd en de andere zong. En dan kocht je een bundel en dan zeiden ze... nou, laat uh, zeg maar wat je wil horen, dan zingen oh, wij het voor. wat leuk. En dan ga je oefenen en als je nog ergens mee zit... dan kom je terug en dan helpen we jou weer. Dat waren nog eens tijden. Dat zijn de winkeltjes, hè? En Ach, rustig. wat leuk, joh. Ja. Die, die, die zie je niet meer. En, en wat heb je... Uh, want je zegt je had twee liedjes? Ja, ik heb een hartstikke mooi liedje van uh, Jules de Korte. Oh ja. Daar ben ik een enorme fan van, daar heb ik ook heel veel gezongen. Het is Pasen, zeiden Vink. Zou ik dat ook eens doen? Ja, als we toch bezig zijn. Het is Pasen, zei de vink, en zong een liedje van plezier. En de merel op het dak, in zijn beste zwarte pak. Zong ook al dat het Pasen was van tier, Lieren. Lier, lier. En de klokken luiden luid, boven alle vogels uit. Het is Pasen, halleluja. Hey, dat is hem. Lekker zeg. Dat is Ja, maar het is ook leuk dat je het doet. Ja, nou, ja, nou het is wel midden in de nacht. Ja, maar, precies, uh, maar dat is toch het mooie eraan. Dat vind ik het ik, mooie eraan. Ik ja. ben mijn hele leven met muziek bezig geweest. En ik moet zeggen, ik heb gruwelijk op mijn donder gekregen... vroeger dat ik mijn best thee bij de muzieklessen. Moest ik altijd voorzingen, ik was altijd klos. En uh, ja, dat, dat hou je toch je hele leven bij. En ik heb... Ik heel ver verleden, verleden gitaar leren spelen en daar heb ik een hele loopbaan plezier van gehad. En ik geef nog gastlessen op een 68ste. Dus wow. zo gaat het in het leven. Prachtig Jan. Ja. ja. En ik vind het mooi dat je het even deelt. Ja, hartstikke fijn. Ja. Nou, succes met de paasliedjes zou ik zeggen. Het komt helemaal goed. Ik, ik heb nog een paar dagen om het oefenen <laughs> en volgende week dan zitten we voor Pasen. Leuk, veel plezier ervan Jan. Ja, en veel succes met het programma. Dank leuk. U wel Dag. Dag. Greetje? Ja, hallo. Hallo. Uh, ik heb een suggestie en ik heb een vraag. Ja, nou, kom maar door. De suggestie door. is voor de meneer die zijn plechtige communie deed. Ja. Ik vermoed dat uh, dat gezang wat hij liet horen... omdat er Halleluja in staat... een gezang uit paastijd is... En dan ook behoort tot de wisselende gezangen. En misschien is het handig als die meneer uh, gaat nazoeken op welke datum hij precies zijn plechtige communie heeft gedaan. Want als hij die datum weet, dan kan hij de gezangen van die dag kan hij op gaan zoeken en misschien vindt hij het dan. Oh, nou, dat is echt uh, een, een mijn vreemde constructie, maar hem komt het vast bekend voor. Dus dat is, uh, dat is een mooie voorzet, dankjewel. En mijn vraag is: ja. misschien een hele domme vraag. Ik ben een stadsmens ja. die in de vakantie uh, op huizen met beesten past. Ah. En daar zijn onder andere altijd kippen bij. Die ja. kippen die leggen netjes een ei... en dat is dan heel heerlijk. Maar ik heb tegen zo'n kip wel eens gezegd van... hé hey joh, zo'n ei is toch bedoeld... om nieuwe kippetjes en nieuwe haantjes te maken. Moet jij ja. daar niet op gaan broeden? Ja. En die kip die keek mij aan met een blik van... Jij, jij hebt ze niet allemaal bij elkaar. Waar bemoe je je mee? En die mijn... ze komt en die, die ging het kippenhok ook uit. Oh. En mijn vraag is nu eigenlijk van... hoe zit dat... Kijk, als er geen haan bij is, kan ik het me voorstellen. Maar er is wel een haan bij. Maar hoe zit dat? Dat de kippen niet broeden? Ja. Ik heb dat nog nooit gezien, dat een kip is gaan broeden. Ze leggen, elke dag leggen ze het een ei. En ik haal met veel vreugde die eieren eruit. Dat zal ik niet zeggen. Die zijn dan ook echt ijskoud. Ja. Oh ja. Maar je zou toch verwachten dat als iets een ei legt... Dat het erop blijft dat het zitten. Dat maar ja, ik, ik probeer me even te verplaatsen in onze achterburen. Die hebben kippen, maar volgens mij zitten die kippen... die zitten daar op, op die eieren. Ja, nou... Maar die kippen van jou niet, die zitten op stok. Nee, die zitten niet op die eieren. Hmm. Dus die verzuimen eigenlijk een beetje. Ja, dat weet ik niet. Nou, nee. Vraag ik het. Ja. Nou ja, ik, uh, even kijken hoor. Want dan moet ik de vraag formuleren als... Uh, broeder, broederkippen ook eieren uit of ja. zo? Of hebben kippen-eieren geen broedsel nodig? Ja, nou ja, nee. Als ze ijskoud zijn... dan, uh, dan, dan, dan valt het denk ik niet veel meer aan te broeden. Nee. Um... Maar uh, ze, ze, ze, ze leggen, wat ik er zelf van zie, leggen ze hun ei en ze gaan weg. En dat was het dan. En de volgende dag leggen ze weer een ei en dan lopen ze weer weg. En ja, Misschien dat ze zo gewend zijn dat jij ze opeet... Dat ze, um, dat ja, ze, dat nou ze wel nee. denken, het heeft geen zin. D nou, dat denk ik niet. Want als ze erop gaan broeden, dan, dan zou je ze er niet onderuit halen. Hmm. Nou, dan. Maar uh... Wat ik zeg, ik ben een stadsmens. Ja. Uh, iemand die zelf kippen heeft, die, uh, die weet daar waarschijnlijk veel meer van dan ik. Maar ik vroeg me echt af, van, hoe zou dat nou zitten? Nou, ik zoek sowieso nog een kippenhouder. Want uh, ik ben nog steeds benieuwd hoe het zit met Lellebel ja. en de kippersnot. Dus uh, ja, ja, ja. Daar heb ik dus ook geen verstand van. Nee, ik ook niet. 0800 1121. We gaan gewoon op zoek, Greetje. Fijn, dankjewel. Jij Dag. ook. Dag.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 How do you like your how eggs in the morning like i like mine morning. with a kiss i like mine with a kiss boil or fried, i'm satisfied as long as I, i get my kiss how do you like your how toast, you in, like the toast like in the morning i like mine with a hug i like mine with a hug dark or light the world's all right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 be almost bliss just as long as I get my kiss Ik heb dit altijd zo'n lief liedje gevonden. How do you like your eggs in the morning? Van uh, Dean Martin samen met Helen O'Connell. Maar um, ja, nu met die vraag van Greetje over uh, broeden de kippen dan niet op die eieren? Opeens vind ik het heel zielig dat, je, dat we die eieren weghalen bij ze in de morning. Goed. Uh, 0800 1121. Als je meer weet over kippen of als je Jan kunt vertellen waar de uitdrukking op je tandvlees lopen vandaan komt. Jan die wil Weten of die um, mars mag hebben als hij er een Nederlandse vlag op plant. En of uh, de aardbevingen in Groningen en de gangen in, uh, de, in Limburg van de uh, mijnen, of die niet samen voor een enorme natuurramp kunnen zorgen. 0800-1121. Uh, oh ja, Raymond, die wil weten of elektrisch rijden eigenlijk wel rendabel is. En of dat nou wel uh, een oplossing is op dit moment al. 0800 112. Eén. En je mag natuurlijk ook altijd een vraag stellen. Ruben. Ja, goeienacht. Nachtzuster. Wat ben je vroeg, Ruben? Hey Ruben. Uh, nee, soms tegen alle vijf. Oh, je hebt ook eigenlijk gelijk. Het tikt alweer aardig ja. aan. Ja. ja. Uh, de vraag van Mars. Ja. Is een vraag betreffende internationaal publiekrecht. Ja. Nou, we hebben in verdragen uitgesloten dat wij ruimtelichamen gaan claimen. Dus de staat mag het niet doen. En dat betekent dan ook dat de burgers van de staat dat niet kunnen. Je kunt dus nooit zeggen, dit is mijn mars. Oh. Cool. En, uh, uh, en je kunt ook het recht... Want zou je een stuk claimen... dan betekent dat dat je het eigendomsrecht hebt verworven. Maar dat kan niet, want je kunt het niet... Tegen een ander inroepen. Dus je verkrijgt geen eigendomsrecht en het is dus niet mogelijk om Mars te claimen. Oh. Ja, dat is <laughs> het. Ging, maar dus het, hebben wij in verdragen afgesproken en de verdragen zijn allemaal geraakt, geratificeerd en uh, er, en aangenomen en en een en een verdragen. Maar is dat dan met de een ook zo? Ja, precies. En daarom mogen Amerikanen, Chinezen, Russen, mogen allemaal naar de maan. En um, uh, stel nou dat, uh, dat ik een raket kon bouwen, uh, die naar de maan kon, of naar Mars dan in dit geval. En, en je gaat daar naartoe, Dan mag je het dan wel uh, betreden en, en, en uh, eventueel een volkstuintje aanleggen? Ja, of zo? Je mag Dat het mag wel betreden. Ja, maar ik verkreeg geen eigendomsrecht. En als ik dan... Want daar moeten we toch uiteindelijk ooit een keer naartoe... dat we op de maan kunnen wonen? Uh, nou, dat is nog niet gezegd. Nou? Het is, uh, het is, nee, het is nog geen juridisch feit. Nee. Kijk, wonen is een feit. Oh, wonen is ja. zich vestigen op. En, uh, en nog met het woordje metterwoon. En dat is in het geval van Mars... Niet het geval. Dus het voldoet niet. Nee. Maar als ik op, nee. op de maan zou gaan wonen... dan zou jij dus, bij wijze van spreken, in mijn tuin kunnen gaan wonen... want het kan nooit van mij zijn. Ja, precies. U kunt geen eigendomsrecht claimen. Dus u kunt geen ruimtelijke effecten bewerkstelligen. Dat zie je nou nooit in die science-fiction-films? Oh, nou, het nee, maar dat zijn films. <laughs> dat is en, u, u vroeg ook of het fluiten, ja, een, uh, het fluiten is een non-verbale communicatie, ja. En uh, u vroeg ook of het uh, cultuurbestendig, of tenminste, of het cultuurafhankelijk is, ja. De vraag is ja, het is cultuurafhankelijk. Uh, in die zin dat in sommige culturen bevallige dames worden nagefloten, nou na fluiten... ...worden nageluid. En dat is met woordje... Pssst. Oh, hemeltje. Ja, dat is natuurlijk ook nog een... Uh, ...enorme discussie. Dat er heel veel vrouwen dat echt... Heel... De mensen vinden het erger om nagepst te worden... ...dan om nage... ...te worden. Ja, dat, no. dat realiseer ik me niet. Het is toen het verbod... ...tenminste, toen het verbod... Op, ...of de verordening... ...om het uh, te verbieden het nafluiten en het na te psten, ja. uh, is dit ook aan de orde geweest. En maar uh, dit... als, het, als het bewezen wordt, is dit dus ook strafbaar gedrag. Maar dit is, dit is toch, toch voer voor jou, Ruben? Want hoe, dit, dit gaat toch belachelijke rechtszaken dan opleveren? Oh, nee hoor. Als het bewezen kan worden dan is het aan het openbaar ministerie om het aan de rechter voor te leggen. En dan is het aan de rechter om te beoordelen... Van, is het feit strafbaar, is de dader strafbaar. En als het, uh, als het geen strafbaar feit oplevert of, of niet valt te bewijzen... dan staat het in de wet, 358 lid 3, dan wordt de verdachte vrijgesproken. Ja, nee, maar, maar oké, okay. jij loopt langs en ja. ik doe... Pst, en, en, en nou, jij denkt van, jij, jij gaat dan aangifte doen bij de politie. Ja. En dan moet het uh, Openbaar Ministerie besluiten of ze gaan vervolgen. Ja. Toch? En ja. die moeten dan, want het is strafbaar. En, en, en er zijn uh, mijn, mijn buren hebben dan alle drie verklaard dat ze het ook gehoord hebben. Dus dan is het bewezen. Of kan het bewezen worden? Dan kan, kan het, het bewezen, bewezen? worden. Maar de, en dan kan ik nog zeggen, ja, maar ik, uh, er zat een kat en die was ik aan het wegjagen. Kst, kst. En, en zij hebben allemaal... Pst, pst. Dus er wordt een enorme discussie en uiteindelijk, wat, wat krijg ik dan? Word ik dan vier dagen opgesloten omdat ik pst, pst, heb gedaan? Nee, het oh. is, uh, pst, is, geen, is geen misdrijf. Het is een overtreding. Oh, en er staat ja, dus, een boete op of zo. Dus uh, u gaat niet uh, het gevangen in. En het wordt, uh, zover het zou voorkomen, niet door de meervoudige kamer behandeld. Het is een, een, een zaak van de kantonrechter. En in hoge beroep doet de politierechter het ook af. Oké, okay, nou ja. ik, ik ga erover nadenken wat ik daarvan vind. Okay, dit maar dit ik ben blij dat na. ik het allemaal weer weet. Ja, ja. en u had, we hadden het de hele avond over de postpakketten. Ja. Nou, één ding, en dat is waar wij de volgende week, op de dertigste erover gaan spreken. Ja. Eén ding is uh, niet uh, behandeld. Dat is dat de mensen klagen, maar als de zaken voor de rechtbank komen, dan blijkt dat de mensen akkoord zijn gegaan met de algemene voorwaarden. Oh, ja. En in de algemene voorwaarden staat dat een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst is dat het uh, dus dat het verplicht ook bij de buren, die meneer had het erover, burenlevering, kan worden afgeleverd. En dat geldt het als levering. Want normaal geldt het als een overeenkomst. En een overeenkomst, dat, uh, daaruit komt een verbindenis voort. Dus dan moet één partij presteren, en de andere partij moet de daarvoor bedongen prijs betalen. Ja. Nou, het is zo dat uh, de partijen in de algemene overeenkomst andere dingen afspreken. Dat bijvoorbeeld ze, uh, de verbindenis als te zijn nagekomen, wordt beschouwd... ...als het pakket is afgeleverd bij de buren in geval van ontstentenis van de uh, opdrachtgever. Nou, dus de mensen moeten de algemene voorwaarden goed nalezen. Oh, ja. En het is niet zo, nakzuster, dat u bij PostNL kunt reclameren. Nee, u moet dat niet doen, want u heeft zelf geen overeenkomst met PostNL. U heeft wel overeenkomst met degene bij wie u uw goed of dienst heeft besteld. Dus uh, en als het Bol.com is, ik noem een voorbeeld... dan is het zo dat u bij Bol.com moet klagen... Dat het bestelde niet is afgeleverd. En in Nederland geldt de ontvangstheorie. Dus de tegenpartij moet bewijzen dat jij al dan niet het gevraagd of het bestelde hebt ontvangen. Kijk. Zo is, so dat is het recht. Dat is nog eens nuttig. Oké, okay, dus we gaan niet klagen bij PostNL. Het is ook misschien wel zo verstandig, want als we bij al die bedrijven gaan klagen, dan gaan die wel weer bij PostNL van: hallo, we huren jullie in om het te brengen, doe het eens goed. Dus dat en is het. Zo moet het zijn. Ja, en ja. dan moest ik nog, wilde ik nog iets vragen. Oh ja. Is het dan wel zo dat ze... Want, want, want hoe zit het dan met uh, de postbezorgers... die de pakketjes in de hal van de flat neerzetten... of leggen of in sommige gevallen gooien, werpen? Nou, dat is afhankelijk van de algemene voorwaarden... die uh, gelden tussen partijen. Want als uh, bezorging kan ook worden besteld... het uh, ter beschikking stellen bij de deur. Want dan, dan spreken we over Franco... Is Franco-levering dus geadresseerde? Is Franco-levering magazijn? Dat kan ook. U kunt ook ook goed bestellen. Franco-magazijn. En dan betekent het dat, u, dat de, de, de, het risico en de kosten voor verdere levering aan u, aan u worden doorberekend. Dus het is afhankelijk van welke, Franco, van welke Franco is er sprake. En hoe wordt er geleverd? om te kunnen zeggen dat er deugdelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Nou, je hebt het weer heel duidelijk allemaal uitgelegd, Ruben. Dank je wel daarvoor. Absoluut, nachtzuster. En nachtzuster, mm -hmm. vergeet u straks de crypto niet. Ik zal hem niet vergeten. Dank je wel, Ruben. Tot gauw weer. 0800-1121. Lute. Ja, Hallo. Ik, uh, nacht. Dag Lute. Ik heb een antwoord voor die mevrouw met haar kippen. Mooi, vertel. De, de kip is een natuurdier. Uh, Dat legt één ei per dag. Mm -hmm. En als die mevrouw het geduld op kon brengen... om die eieren laten liggen... tot het ongeveer twaalf eieren zijn... dan gaat die kip vanzelf broeden. Want ik heb nog nooit... ...een kip gezien met één keuken. Aha, dus ze moeten een, een groepsbroeding hebben. Juist. En wanneer die kip op het eerste ei zou gaan zitten broeden... <lacht> ...dan kwam dat met ongeveer 18 dagen uit. En die andere eieren, die zouden die, die kip iedere dag daarna weer leiden... ...zouden dan iedere keer een dag later uitkomen... ...dan heb je hele grote kippen en hele kleintjes. <lacht> dus het ja. is zo dat die mevrouw het geduld op kan brengen. Ongeveer met een nou nog een week of zes, zeven... ...dan is de natuur zover... ...dat die kippen vanuit de natuur zelf gaan broeden. En dan komen die eieren... ...daar op die de kip daar broed vanzelf uit... En ik heb ook nog een antwoord op die mevrouw die, die knik, een kip had met snort. Ja? Daar hoeven geen pepers neergelegd te worden. Die mevrouw kan naar de veearts gaan en daar verstrekken ze anti snod Dat kan door het drinkwater van de kippen. Maar eigenlijk is iedere keer, want het, het was een meneer met de kip Lelabel, maar ja. iedere keer is het advies aan Gert van ga nou even naar de dierenarts met die kip. Maar, ja. Maar, uh, maar als een kip snot heeft, het klinkt echt heel erg vies. Hoe, hoe kom je erachter? Hoest hij dan? Nee, dat kun je zien aan zijn zadel. Oh, dan gaat hij een beetje lekken. Ja, en dan ziet het niet mooi wit uit. Dat is het. Ik heb zelf postduiven. Ja. En uh, daar heb ik hetzelfde mee. Dat komt heel sporadisch voor. Snot. Vroeger was dat een ziekte die herhaaldelijk voorkomt. Mm. Maar ze zei, zei nou, zo is hier iets. En het voer is er meer op afgestemd... dat hij niet meer in de grond zit te pikken. Dus, daar is de... Te... En als je wat hebt, en net als u zelf zegt... als je zeer het beden hebt, ga je ook niet naar de slageren. Dan ga je daar <lacht> naar de, naar de ja, ja, ja. Ja, maar goed, ze hadden hem wijs gemaakt de... dat hij die kip peper kon geven. En dat is natuurlijk wel een hele snelle, goedkope oplossing. Maar dat is dus ja, niet zo. Ja, maar dan is het net tegenovergestelde, Want dan drinkt hij niet. Ah. Oh ja. Als je uh, chloor door je oké okay doet, dan is het met heel nippend en dan hou je op. Want je drinkt ook geen chloor. Nee. Oh ja, dan denkt u op een gegeven moment, ja, het is mooi, maar dat hoef ik niet. Oké. Okay. Precies. Nou, dankjewel je voor je kippentrokkenheid. Graag gedaan. Ja, <laughs> dag. Nou, ja, dan zijn er toch een hoop vragen weer uh, beantwoord. Ik zoek nog steeds het liedje over de paashaas... met het prachtige roze ei uit 1954. Ik zoek nog het liedje Ischi sunt eindji novelli... of iets in die strekking uit 1955. Ik uh, wil nog graag meer weten over elektrisch rijden... en hoe rendabel dat is op dit moment. En of dat dan zuiniger is dan een auto, een zuinige auto op benzine... Um, eens even kijken. Oh ja, Jan die wil heel graag weten of de uh, aardbevingen in Groningen. samen met de uh, gangen die in Limburg zijn uh, gegraven door de mijnwerkers, of dat niet samen één hele grote aardverschuivingsramp kan veroorzaken. En Jan die wil weten waar de uitdrukking op je tandvlees lopen vandaan komt. Dat zijn de dingen die nog openstaan. En nieuwe vragen mag je natuurlijk ook te alle tijden doorgeven via 0800 1121... En ik kreeg van verschillende uh, kanten dus door... hoe het nou zat met Catharine Valente. Uh, ik kreeg een uh, uitgebreide verhaal van Harry, die uh, fan van haar is. Die zei van, uh, nee joh, die, die is er nog. En toen zei Marja, nee, of tenminste, ik begreep van Marja... dat ze was overleden. Maar nou stuurt Marja zelf dan weer een mailtje. Die zegt, nee, nee, nee, Katharina is niet dood. Zij leeft nog, is inmiddels 87 jaar. Haar broer is overleden in het jaar 2000. Dus daar was eventjes een, een misverstand over. En Rob Engelsman was ook zo vriendelijk om even te reageren. Die uh, zegt, uh, Catharine Valente, die leeft nog. Teruggetrokken in haar villa aan het meer van... Laat ik dan ook volledig zijn. Dan zoek ik het nog weer even op. Lugano. Aan het meer van Lugano. Daar woont ze. Uh, dus dat is ook wel weer allemaal heel prettig om even over bij te zijn. Nou, dan uh, denk ik dat we uh, Catharine Valente... in dit geval het verhaal daarover wel uh, af kunnen sluiten. Het leek mij wel mooi om nog even iets van haar te draaien. Maar ik vind het een beetje moeilijk om te kiezen, omdat ik dan uiteindelijk al vrij snel hier bij Adios uitkom. Ja, laat ik dat maar gewoon doen. Hè? Ja, ik heb het nou gezegd, dus laat ik hem draaien ook. Catherine Valente. Valente. I'm Van Catharina Valente was dat op Radio 1. 0800-1121, is het telefoonnummer. Dat kun je bellen om een vraag te stellen. En dat kun je bellen. Het telefoonnummer kun je bellen. Kun je gebruiken om een antwoord te geven. Het kan allebei. 0800-1121. Dus Claudio. Hé, hey, goedenacht. Astrid. Hallo. Dat is snel. Ja, hè? Ja, zeker. Ja, ja het, is, uh, het is rustig. Als je een keer wil bellen met nachtzuster, moet je nu bellen, want een, uh, echt net als Claudio, waar het ook over gaat, je wordt gewoon doorgezet. Ja, van uh, afgelopen weken was het een beetje druk, toen kom ik er echt niet doorheen, dus, uh, Nee, ja, ja, dus, uh, <laughs> dat is altijd, het wisselt, dat het zo. En als iedereen dan denkt van ja, ik krijg toch alleen maar in gesprek, dan belt er opeens niemand meer, up, en dan kom ja, je ja, er zo ja. doorheen. Ja. ja precies welkenbaar. Ja. Zeg het dus. Maar, ik had een uh, vraag. Uh, wederom over katten eigenlijk, en ook over statische elektriciteit. Mm -hmm. uh, mij valt op, dat het iedereen wel is, dat, uh, dat je dus, als je iets vastpakt, zeker met die vrieskuil, ja. droge lucht, dan krijg je zo'n schok. En als je schoenen uitdoet, ik heb het dus met uh, schoenen aan dus heel vaak, op het tapijt, en uh, zonder schoenen dus niet. En uh, ja, dan kan ik dus alles aanraken en dan krijg ik geen schok, behalve de kat. Die blijft statisch, en dat is mijn vraag, waarom blijft die kat statisch? Wat zielig. Wat gebeurt? Hoor ik hem nou ook mouwen? Ja, dat hoor je goed. Die, die kat, die, laat ik het even, heel even bevestigen. Dat ik inderdaad iedere keer een opdonder krijg als hij me eit. Ja, maar... ach, um... Zit ja, je hem nou te dezelfde... knijpen? Nee, zeker niet. Het is dezelfde kat die ik vorige keer ook um, ja, gebeld had. Waarom hij boven de waterbak uh, blijft mouwen. Oh, ja. En hij zit dus net dus bij de waterbak. En gaat hij mouwen? Dus niet, is, niet, het is niet in scène gezet, het is gewoon uh, ja, live. Ja, hoe zet je een mouw en de kat in scène? Want de kat doet echt niet wat je in scène wil zetten, hoor. Nee, precies. Maar ze worden over twee maanden wordt, uh, wordt de telling wordt, uh, 21 jaar. Dus het is een oh. beetje uh, dementie, denk ik ook. Dus. Oh. Mag ik hem even? Wat lenen? Nou, even spreken. Nou, hij wil na niks meer zeggen, denk ik. Nee. Hij Zo... wil hem drinken. Ach, oh. even mouwen bij het water en dan. Uh... Misschien gewoon om de vissen weg te jagen? Ik weet het niet of ze eigen spiegel belt. Ik weet het niet, maar oh, natuurlijk heb ik het ja. vroeger ook gedaan. Maar die, oh. uh, die kijkt hem aan van, uh, ja, je spoort niet. Ach, wat lief. Ja. Maar uh, dat zeg ik, het is al uh, een zekere jaar aan de gang. Maar uh, dat van die schokken, dat vind ik echt raar. Want dan heb ik de, de schoenen uitgedaan. En dan ja. uh, komt hij met zijn neus zeg maar, tegen je vingers aan. En dan wil hij kopjes geven en een pats. En dan kijkt hij aan van, ja, wat vlieg jij me nou, weet je? Ja, dat is echt heel zielig. Maar dat, heeft dat ook niet met een vochtig neusje te maken? Ik zou het gewoon niet weten, dat want de het... ene keer is het dus wel en de andere keer niet. Nee, maar goed, als je dus, um, als je, dus de, de, je schoenen uitdoet, dan heb je er verder helemaal nergens meer last van... behalve alleen met het arme beest... Ja precies, zeg maar uh, televisie of uh, je pakt iets vast of je ja. je gooit iets, je zit iets in, uh, in, op de aardig neer en het uh, ja, je krijgt gelijk gewoon zo'n, je ziet er echt zo'n vonk afkomen. Of, <lacht> <laughs> Ik zie nu echt een kat in de fik staan. Maar zo'n vaart zal het, niet, zal het niet lopen. Nou, uh, we, gaan, we gaan de vraag uh, erbij zetten. Dus uh, hoe kan het dat de kat nog steeds uh, last heeft van statische elektriciteit? 0800-1121. We gaan het proberen, Claudio. Sterkte daar met de poes. Ja, dankjewel. En nog uh, fijne uitzending nog. Hetzelfde. Doei. Oké, okay, Hoi. hoi. And a lot of work to be done. No place to hang the washing, and then I can't name all on the sun. Oh no, we're we gonna go. rock down to Electric Avenue. Electric Avenue. Eddie Grant. Misschien woont Claudio daar wel op de Electric Avenue. Dat de kat daarom af en toe een optonder. Krijgt, omdat hij statisch is. Maar als er een andere reden kan zijn... 0800 1121 en er zijn dus nog een hoop vragen onbeantwoord. Elektrisch rijden, is dat nou beter dan een auto... die zuinig rijdt op benzine op dit moment? Die twee liedjes, die ene over de Pasa's. en die andere uh, uit het Latijnse liedboek die we nog zoeken... Um, de vraag of Groningen en Limburg... samen voor een enorme natuurramp zouden kunnen zorgen en waar de uitdrukking op je tandvlees lopen vandaan komt. Dat zoek ik allemaal nog, net als de vraag over de kat. Daar zou je ook over kunnen bellen. 0800-1121. En we zijn er nog dik een uur, dus je kunt ook je vraag nog even doorgeven... als je belt naar datzelfde nummer. Dat hoor ik heel graag van je. Ed, goedenacht. Goedenacht. Hi. Ja, is dit? Hallo. Bye. Ja, ik hoorde net die man. Uh, die had het over zijn kat die. Uh, met, een, met een statische toestand in zijn huis. Zeg ja, maar. vertel. Ja, maar nou, die man waarschijnlijk een uh, klein probleempje met de apparatuur. En die, uh, dat probleempje, dat noemen ze een aardlek. Een aardlek? Maar je hebt toch aardlek, geen aardlek, ja. aardlek alleen met de kat? Uh, nee, maar als je uh, stroom, stroom zoekt, maar, uh, zoekt altijd de kosten weg. Ja. Zeg maar. ja. Uh, net als water. Uh, ja. daar, uh, waar een weg is, uh, dat vindt hij en uh, dat, uh, ja, dan, uh, ja, stroom dat raak je niet, dat voel je niet. Uh, of ja, dat voel je wel, maar in ieder geval je ziet het niet. En als je nou een aardelijk hebt, een aardelijk is een, uh, een, een, een, een stroomlek van een van je apparatuur. Dat kan van een televisie wijzen, van een wasmachine of iets dergelijks. En dan krijg je dus een soort. Uh, dan gaat zeg maar, uh, uh, de stroom, die gaat dus een weg zoeken. daar waar het zinde kan. Ja. Dus die man die loopt met zijn, uh, met zijn uh, uh, sokken door het haar zijn. Zeg maar. En ja. met de schoenen aan. Uh, heeft hij uh, uh, geen last als hij hem aanraakt? En op de sokken wel. Dus die man die laat, laat in principe wat stroom op. wat in het haar aanwezig is. Oh. En op het moment dat die kat is dus aanraakt, en die kat is dus een heel gevoelig gestroomd... Dan, dan ontlaat die man zichzelf via de kat weer naar een een of andere aarding. Zeg maar, de, het kan via het tapijt wijzen. Of, of iets dergelijks. Uh, en uh, ja, een aardlek, ja, die moet je even opsporen. Maar wat dergelijks is een aardlek? Aarding, dus. ja, een aardlek, uh, dat is... Uh, je hebt in je huis je hebt je aardingen, zeg maar. Hè. Je hebt stopcontacten, dus er zitten een zeg maar, ijzer klipjes zitten in stopcontact. ja. En uh, in principe als je als, je, als er dus een apparatuur, een, een, een, een of een min of een massa, of uh, nee niet een massa, een, verkeer, een voeding, ja. uh, enigszins los zit en het leunt zeg maar, tegen het frame van het apparaat aan, ja. dan gaat zeg maar, de stroom via je aarding gaat, uh, gaat wegvinden. En dan gaat ja. niet je stopt Het is een relatief gevaarlijke uh, situatie ook nog. Dus uh, stel dat je wasmachine zeg maar, een los draaitje zit en het loon teg, uh, tegen het de wasmachine Ja. Je pakt de machine bij. Dan kan je wel een flinke opdonder krijgen. Maar. En. Uh, ja? Nou ja, maar wat, wat doe je dan? Bel je dan een nou, elektricien? En komt die, die jij dan misschien wel bent? Ben jij een elektricien? Eh. Uh, Nee, maar ik heb er een hoop kennis van. Oh, oké. Okay. Ik heb er vroeger uh, op school veel uh, over geleerd. En ik eigenlijk, uh, de kennis die ik heb, pas ik nog altijd toe in Oké, okay, maar en, kom, uh, komt er dan. Uh, wat doe je als je vermoedt dat je een aardlek hebt? Nou ja, in de eerste plaats moet je meest opsporen. Dat, dat kan vrij makkelijk. Je kan zeg maar. Uh, of verdachte apparatuur. zeg maar, oké, bijstrijken. Uh, op daar waar staal aanwezig is, iets, iets, iets met een spanning zoeken. Dit, dat is een zoekterrein met een lampje. Dan uh, kan je het opsporen. Dus als het lampje gaat branden en uh, bijvoorbeeld op een wasmachine. En je ziet dat lampje heel flauw branden, dan staat dus het frame staat zonder stroom. Ja. En dan, uh, ja, dan is het raadzaam dan, om dan een, een, een, een, een uh, reparateur of dergelijks te raadplegen om, om dat probleem op te lossen. Maar ja, om het nou op te sporen waar die is waar je die aardappel is deze dat is lastig. Het is wel te doen. Want dan zou je dus zeg maar, uh, al je verlichting, al je apparatuur uit moeten gooien en een voor een aan moeten zetten. En dan moet je met een, ook weer met een spenningszoeker uh, op het klipje van de stopcontact moeten houden. Zeg maar, de aard, de, zeg maar dat aardklipje. Zeg maar. ja. Het aardzertje, de schijkeltje. Kijk, als alles uit is, zeg maar, dan heb je dus geen aardelijk op dat moment. Dus dan brandt dat lampje niet. Maar op het moment dat er dus een apparaat aangesloten wordt, en dat kan ook verlichting wijzen, en je ziet dan dat lampje branden, dan heb je een aardlek. En dan weet je waar die zit. Ja. En, uh, en in principe maar, uh, is dat, dat is het probleem van die markt, Maar Hij heeft een aardlek ergens zitten. Ik, ik word nu ja. wel een beetje angstig dat ik ergens een aardlek kan hebben. Ja. Dat, uh, ja, dat kan je zomaar hebben. Ja. Dat kan je zelfs als je een nieuwe apparatuur koopt. Dat, Toevallig dat dat zijn we een klein is. Dus of alcohol of, uh, of, of de vocht hè, is dat ook mogelijk. Maar wat kan, er dan nog meer, wat kan er dan nog meer van invloed... of waar kun je dat nog meer aan merken behalve de kat? Ik bedoel, hebben cavia's dat ook? Uh, In principe iedereen dat leeft. Ja, oké. Okay. Dus als het ja. leeft, dan, uh, dan kan er... Uh... Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Uh. Nou, je moet zien, zeg maar, als je een auto hebt, zeg maar, die, zeg maar, de, de master gaat allemaal via het frame van de auto, zeg maar. yeah. En het kan wel eens dat je dus een, een deur uh, dichtslaat, bij de, zeg maar, een portier of zo, wat, wat ijs zit, dat je een tikkie voelt. Ja. Yeah. Op dat moment ontlaat je die auto, zeg maar. Dus het, een, uh, yeah. uh, dat is hetzelfde idee eigenlijk. Alleen aftlik is wel, ja, het kan gevaarlijk zijn. Ja. Oh, oké. Okay. Goed, ja. nou dan even de even aardlek laten opsporen. En uh, Helma, die stuurt een appje, die zegt: uh, denk erom, als die kat steeds, als een oude kat bij de waterbak zit de, uh, de hele tijd, dan moet je ook even naar zijn nieren laten kijken. Of in ieder geval de dierenarts even laten kijken. Dat is natuurlijk inderdaad altijd een advies als een kat vreemd gedrag uh, vertoont. Maar goed, zo'n schokje dat uh, kan dus bij een kat snel voorkomen. Ik ben helemaal bij, ja. Ed, dank je wel. Ja, vroeger pestte ik de katje Nee, nee, nee, nee, nee. Ja. Ed. Ja, ja, we hadden een Nijland uh, vloertapijt, zeg maar. en die lag dus op een hondertapijt. Uh, en die hondertapijt was ook van Nijland. zeg maar, als kind dat wist ik deze ook niet, hoor. Maar uh, dat schoof ik, zeg maar, die, die lagen van die vloertapijt over een karijn, zeg maar. En dat Nijland ging ze ontbaarden. Die zou ook echt wel vonkjes eraf springen die kat die zei naar buiten op het straat, dat prachtig is dat. Dat was een, was een mooi gezicht, maar nu zou je dat ja. natuurlijk nooit meer doen omdat ja, het gemeene ja, dierenmishandeling is hè? Dat, dat, dat is dat eigenlijk ook Ja. Dat ja. realiseer je natuurlijk dat die dat. Nee. Goed zo Ed. Ja. Dankjewel hè voor de informatie. Goeie nacht. Hoi. Okay. Okay. Ja, succes. Doei. Dank je Doeg. Willem Jan nacht, nachtzuster. Zeg het eens, willem -Jan. Ik heb uh, een kleine mededeling over het elektrische rijden. Ja. En uh, het gaat voornamelijk over de vraag of het economisch wel een goed resultaat heeft. Ja. Het is altijd zo met nieuwe artikelen uh, dat die uh, vooral omdat het om elektriciteit gaat dat het in dit geval om een accu gaat, en die accu die wordt uit een bodem gehaald waar alle uh, uh, voorraadstoffen zitten om die accu te kunnen maken. En het nare van dit verhaal is dat, en dat vind je ook terug in, in uw mooie smartphone... en op andere plekken in de wereld, uh, uh, uh, die smartphone, dan heb ik het over het uh, Afrika-deel... Uh, gaan we naar Nieuw-Guinea waar Indonesië al haar grondstoffen uh, ongevraagd uit de bodem halen. En dat mensen worden daar niet voor betaald. En datzelfde vindt nu plaats mm -hmm. in Zuid-Amerika. Waar al die kostbare stoffen uit de bodem worden geroofd eigenlijk. En ik vind dat... Dat is onze economie vandaag. En dat maakt het zo wrang dat mensen zo kunnen genieten van het woordje elektriciteit. Wat eigenlijk niet goed op de plaats is. Mm -hmm. En daar wil ik graag mijn aandacht op vestigen. Ja. Yeah. En, en daar spreekt men over economie. Mm -hmm. Wat eigenlijk totaal niet op de plaats is. Mensen worden beroofd. En in dit geval de arme indianen. En al die tussenstations, al die zogenaamde CEOs En nou, vul het maar in. Zij zijn de boosdoeners dat het zo vreselijk duur is... dat we het op dit moment economisch gezien tussen haakjes plaatsen... allemaal moeten subsidiëren om te kunnen komen tot de aangename... Uh, ...aanvaarding van de elektrische auto. En dat wil, ik wil daar ook graag aan meedoen... ...als het allemaal eerlijk ertoe gaat. En als men de mensen die, die al die grondstoffen delven... ...dat zij er goed uitkomen... ...en dat de benzine gaat op, zegt u in uw programma... Mm -hmm. ...dit gaat hetzelfde verhaal worden. Dus... Waar hebben we het over? Dit is, dit is niet de goede weg. Maar dat elektriciteit is, is, is veel eindelozer opwekbaar dan, uh, uh, dan fossiele brandstoffen? Dat is de vraag. Oh, ja. Dat, is een, dat mag u echt zomaar aannemen. Ja. Zoveel weet ik daar wel van. Mm -hmm. Maar alles gaat een keer op. En fossiel is fossiel... Uh, Mensen spreken daar ook het tegendeel van. Er worden telkens weer nieuwe velden uh, uh, worden er, uh, gevonden door geologen. Alleen, men moet proberen om de, de, de economie daaraan voorbij te laten gaan... door al die dure tussenstations. En men moet vooral de mensen die het delven recht doen. En daar heb ik grote moeite mee... Want waarom betalen wij al die dure kosten om die auto op de markt te brengen? Daar moet u en ik dikke als we dat geld ervoor zouden hebben, zeg ik er dan nog maar even bij, als we dat geld ervoor zouden hebben, dan had iedereen die auto al lang kunnen hebben. Oké, okay, ja, nee, nee, ik wil de discussie wel aangaan, want ik krijg heel veel vragen nu. Maar ik, ja. uh, ik denk dat jij even je punt wilde maken, dus dat je dat in, in nu wel gedaan hebt. Ja, toch? Ik hoop het. Ja. Ik, ik kan nog één kleine aanvulling geven als voorbeeld. Uh, de minister uh, Erik Wiebes heeft nu afgekondigd dat er het eerste uh, project. ...op de Noordzee komt zonder subsidie om allemaal windmolens hun werk te laten doen. Mm -hmm. Nou, dat heeft toch zeker wel twintig jaar geduurd voordat wij... Dus het zal nog een jaartje of wat duren voordat u en ik in een auto kunnen rijden... ...die wij elektrisch noemen en ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Ja, maar ja, goed, de, de, de, als het allemaal nou heel keurig en geweldig zou gaan... dan heeft dat natuurlijk um, de, de voorkeur. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook gebeurt. En wat doe je dan? Ik weet dat er ontwikkelingen zijn... waarin je, uh, je alle neuzen de goede kant op moeten. Maar een waterstofautootje had mij iets aangenamer gaan doen. Ja, donken. ja. Nee, ik denk dat er meer mensen uh, daar uh, goede hoop op hadden. Ja. Ja. In 1900, zo rond die tijd, reed men in de eerste waterstofauto. Nou, waar hebben we het over? Ja, maar dan krijgen we die discussie natuurlijk. Maar bedankt, Willem-Jan, voor de bijdrage. Het zijn allemaal weer kanttekeningen waar we rekening mee kunnen houden. En als er nog iemand over wil bellen over de elektrische auto, dan kan dat.